Yow yow All the animals and birds they will be spoiled like a flowers and the trees You don't deserve Their beauty and their shelter On the third of the last seven days He saw his world He it. said Put out all the stars and the moon Het is zondagmorgen. En dan hoort een uh, gospel zoals deze van Unit Gloria er helemaal bij. The last seven days. Goedemorgen bij de show gaat duren tot 12 uur. En ik ga vandaag ook weer je oren vertroetelen met prachtige muziek. En natuurlijk een paar geweldige onderwerpen. Dus stay tuned. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep staat voor. Vandaag in een wonderlijke omgeving. Met prachtige muziek. Dus zoals ik al zei. Even wennen aan de omgeving. En dat kan het best. Met relaxte muziek. Nieuwe omgeving hier. In, in de nieuwe studio van Omroep ZVL. Goedemorgen. you. Say, Vind je ook niet van High Class? Hier in de show en uh, you'll never know. Ben je al bezig met je gedichten voor Sinterklaas? Dat zou zo maar kunnen, hè? lastig hè? Misschien kun je er vanmiddag wat uh, aan doen. Toch geen weer om echt uh, te gaan uh, hollen en zo buiten. Dus uh, hmm. misschien wel uh, lekker, een lekker middagje om. Uh, een beetje creatief bezig te zijn met woorden voor Sinterklaas. Of we vieren geen Sinterklaas. Zou ik zo maar kunnen hoor. Ik doe het niet. Ik ben dat een beetje ontgroeid zou ik kunnen zeggen. Dus vandaar. Hey, je hoorde High Gloss dus met You'll Never Know. En Chicken Jack met I'd Rather Go Blind. Hier bij ZVL. Straks gaan we het hebben over de bandencheck. Bandencheck, ja. Want uh, het is weer tijd voor winterbanden misschien. Uh, of uh, ja, moet je je banden eens een keertje nakijken. Want de temperaturen zijn lager. En dan is de bandenspanning ook wat lager. En daar moet je dus wat aan doen. Je hoort er straks meer over hier bij ZVL. Dat het niet waar is Ga je mij Vanavond Naar ons lievelingsrestaurant Tafel voor twee Ik heb gebeld Ze weten ervan En we drinken Tot dat de zon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 En ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je dat je laat haar van de lach. En we vergeten de klikken van de mensen in de stad.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 als het niet zo is. Geweldig toch? Zo'n mooie uitvoering van dit prachtige lied. Zeg me dat het niet zo is. Bente en Typhoon, samen met een prachtig nummer net uitgebracht. En ik ben er nu helemaal verliefd op, zou je kunnen zeggen. En verder hoor je R.E.M. en Man on the Moon... Ja, de allerleukste en allermooiste muziek hoor je hier natuurlijk ook op deze zondagmorgen bij ZVL. Terwijl wij aan de koffie zijn met, uh, jawel, mini gevulde koeken. We hebben alles mini uh, roze koeken gehad en mini uh, bokkenpootjes en maxi bokkenpootjes. Maar mini gevulde koekjes, mm, minder, maar wel lekker. That's free. I need you Like the rose midsummer I need you Yes I do Words can say I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. nummer waarvan je denkt, wat is dit in hemelsnaam? Nou? Het was een plakplaat van je welste in de jaren 70. Yes, dit kwam natuurlijk van Sheriff Dean. Do you love me? En mm. de Cats met een mooie klassieke ervoor. Your the times where when. Tijd om even ja, naar je ventieltjes te kijken. Lieve Autoband, iedere ochtend drukke weg of filevrij, kan ik op jou vertrouwen en jij op mij. Je brengt me altijd veilig naar mijn werk. Met onze woon staan we samen sterk. En nu even met iets meer tempo. Doe voor vertrek de bandencheck. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ga naar lekkeropweg.nu Doe voor vertrek de bandencheck.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 De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen.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 Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Terwijl we hier weer lekker aan de koffie zijn aan de vierde bak deze morgen. Toch maar mooi even de muziek van deze lieden Agda en de Munnik en Niet of Nooit geweest. En Georges Benson. Zal ik het op zijn Frans zeggen voor een keertje? En Kisses in the Moonlight. Ja, het is natuurlijk het eind van de ochtend. Ja, eigenlijk had het eigenlijk s'avonds worden gedraaid hier bij ZVL. Maar we kozen ervoor om deze zondagmorgen ook maar even te brengen. Gewoon omdat het een prachtig nummer is. En daarom hoort je het hier bij ZVL. Net zoals een nieuwe single. Jawel, van Tino Martin. Een replay. Eén dag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 een lange knuffel en een laatste kus want na die dag krijg ik je nooit meer terug lieve schat er is niemand die mijn leven zo zinvol maakt never nooit meer dat ik dit Stel alles wat gebroken is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 C'est une romance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 De romance, de een van de mooiste Franse liederen hier in de collectie bij ZVL. Michel Fugain en Une Belle Histoire natuurlijk, jawel. En wat hoorde je ervoor? Natuurlijk Tino Martin en Replay. Wat een geweldig nummer is dat. En wat een mooie hernieuwde kennismaking met Replay... Dag. Trouwens, je bent gewend dat ik uh, iets voorlees uit de agenda. Nou, er is heel veel te doen trouwens. Een concert uh, Westerschelde Big Band. Uh, Zangmiddag. Advent, ja, want dat is natuurlijk ook weer aan de gang. En uh, Feeding Tomorrow, een foodfilmfestival. Nou, wat is dat nu weer? Nou ja, je vindt het allemaal op onze website. Omroepzvl.nl Ga er maar eens naartoe. Ga naar Agenda. En daar zie je wat er de komende tijd te doen valt in onze eigen regio. En het laatste nieuws ook over het vertrek van de burgemeester van uh, Terneuzen. Want dat is ook een hele histoire. Een hele historie. Je kunt het allemaal teruglezen bij ons op de website Omroepzvl.nl .Nl The dawn creeps cross the pillow, where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find The thought will ever cross my mind to leave I die from loneliness I need your onlyness A place for my soul to rest Yes, I need your love To make my life beautiful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 Yes, I need make my life prachtig hè. To make my life beautiful, Alex Harvey. aan het einde van de eerste uur van de show. Straks in tweede uur. Over een paar minuten al. En over een half uurtje. Een reportage van Jeroen van Gent. Wat daarin zit. Ja dat weet ik ook nog niet. Dat ga ik straks zien. En ook aan je vertellen. Dus blijf lekker bij me. Blijf bij ZVL. Dan komt het allemaal goed. En dan hebben wij zometeen na 11 uur. Weer de mooiste muziek voor je. Iets meer tempo dan dit relaxte uur. Maar dat ben je wel gewend. Als je een vaste luisteraar bent van de show. Tot de sluit van dit uur. Ivan Gilgini en Winter Memories. Tot zo.